Um, de titel is vandaag al heel effectief. De licentie voor de presentatie is een Creative Commons-licentie. Wie weet niet wat Creative Commons is? Wie weet wel wat Creative Commons is? Nee. En waarom? En al die andere mensen? Yes. Ja, nee. nee. <laughs> Toch? Nou, oké. <okay. laughs> Twee mensen waren eerlijk, die wisten, die zeiden netjes dat ze dat niet wisten. Ik durf het niet te geven. Het idee is. Normaal gesproken, als je materialen en dergelijke online zet, dan uh, heb je daar automatisch auteursrechten op. En Dan kunnen andere mensen er niks mee doen. Dat wil niet zeggen dat andere mensen er niks mee doen, want de meeste van jullie, denk ik, die ooit een keer een plaatjes zoeken op het internet, gaan naar Google Images, pakken de eerste die een beetje goed eruit ziet en plakken die in je PowerPoint. Creative um, okay, Commons probeert dat hele concept te veranderen. Doordat ik hiermee jullie zeg maar, expliciet toestemming geef. Om wat, wat je ook ziet in deze presentatie uh, te hergebruiken. Onder een paar voorwaarden. Die staan er ook netjes bij. Dus je mag, uh, uh, je mag het kopiëren, verspreiden, doorgeven. Je mag het ook remixen. Dus je mag afgeleide werken maken. Maar je moet wel zeggen dat uh, ik er iets mee te maken had. Het mag niet commercieel zijn. En als je uh, dat doet, iets remixed dan moet je het zelf op dezelfde manier delen... als de ik het nu heb gedeeld. Dus dat zijn de voorwaarden. En de plaatjes die ik hierin heb gebruikt... die hebben zo meteen ook een Creative Commons. Dus waar gaan we het nou eigenlijk over hebben? Goeie vraag. Dus eigenlijk ga ik het hebben over leerprincipes. Dus welke... Um, wat voor principes zitten er achter... het ontwerp van goede leerinterventies? En ik zal daarbij voornamelijk voorbeelden pakken uit mijn huidige situatie. Ik werk op dit moment bij Shell. Als blended Learning Advisor. Dus het is een vrij bedrijfsleven gericht praatje, denk ik. Heeft niet of nauwelijks met Moodle te maken. Ja? Dus ik had ook over Blackboard kunnen gaan. Omdat het dat eigenlijk ook, eigenlijk is het verhaal ook nog relevant als je helemaal geen eens en E-log. Dus, maar het gaat over kwaliteit wat mij dus wat, wat is nou goed leren en hoe kun je checken dat wat jij maakt in Moodle of zelfs als het dan een face-to-face -face cursus is um, hoe zorg je ervoor dat het goed is en dat het goed werkt dus um, ik wil jullie allemaal nu de kans geven om naar een andere sessie te gaan hè, na mijn intro want ik weet niet zeker of jullie zijn dus we hebben een paar aanbiedingen want je laat wel wat lopen we hebben Moodle als taalleeromgeving, dat zit geloof ik hier, ja, met Joost de Vries. Het is een fantastisch verhaal. Uh, hij heeft er nog een presentator bij gehaald, Jason Dent. Dat is de um, lead programmer van Microsoft Flight Simulator geweest voor jaren. En die heeft een iPhone applicatie voor uh, uh, taalleren gemaakt. Dus daar kun je ook naartoe. Je kan naar Mnet, nee dat zit hier, dus die taal die zit daar. Je kan naar Mnet, dat gaat over hoe je verschillende Moedels aan elkaar kan knopen met networking. Ik weet niet of je dat wel hebt gezien, dat is je kan zeg maar super interessant. Je kan tegen een ene Moedelomgeving vertellen dat een andere Moedelomgeving moet vertrouwen. En als je dan ingelogd bent in de ene en je gaat naar de andere dan zeg ja, ik: Ja, jou vertrouw ik, want je komt van die Moedelomgeving. Dan ben je in één keer ingelogd en dan kun je daar ook cursussen doen. Dus dat is een manier om Moedels aan elkaar te knopen. Mis je ook als je hier blijft? En je kan met Moodle een sollicitatieproject leren, Tenminste, kan dat. Dus je kan je nadenken over je vraag. Met Isabelle Langeveld, en dat zal een D3 zijn. Dus, ehm. Um, nou ja, nee. Iemand die wil vertrekken? Ga gerust gang. Ik hoor hier van alles, dus. Uh, <lacht> Alles is, nog, alles is nog online uh, na te kijken, dus je hoeft hier helemaal niet te zijn. Zelf zou ik niet blijven hoor. Voor ons wel handig als je wilt blijft. Ja, nee, oké. Okay. Oké, okay, nou, zelfs weten. Um, ik heb jullie gewaarschuwd, dus ik wil geen klachten naar de hand. Oh, dat kan ook in de feest. Dat bepalen wij. Dus, oké, okay, nou, um, wie ben ik? Als je naar mijn website gaat, dan staat dit plaatje er. En uh, nou, er staan een aantal termen en dergelijke van dingen waar ik mee bezig ben. Dus ik, als je het een beetje ziet, dan zie je dat ik redelijk technologie gefocust ben. Ik denk dat het internet uh, uh, in ieder geval mijn leven uh, compleet uh, overhoop aan het gooien is, heel vaak. En dat er fantastische nieuwe mogelijkheden zijn met het internet. En een voorbeeld daarvan is zeg maar mijn blog. Uh, wie hier schrijft over een blog? Jij? Niemand? Nou, heb je een goed voornemen? Ja? Ik ben het gaan schrijven. Um, omdat ik zelf. Ik, ik noem mezelf een beetje mentaal lui. Ja? Dus ik besteed weinig tijd. Met nadenken. Ik ben iemand die de hele tijd informatie consumeert. Dus. Uh, elke seconde dat ik zeg maar. Vrij heb. Pak ik of een boek. Of ik luister naar een podcast. Als ik in de auto zit. Heb ik podcasts gedownload, die ik luister met allemaal informatie? informatie me. Als ik op het toilet zit, heb ik altijd een Economist bij me of een, of een andere krant. Als ik uh, uh, in de naar de trein loop, loop ik lezend over de straat. Dus er is eigenlijk nooit een seconde dat ik nadenk, omdat ik altijd alleen maar consumeer. Dus het enige moment waarop ik nadenk is onder de douche. Ja? Ik heb nog geen goede oplossing gevonden. <lacht> en. En um, wat ik heb gemerkt door een blog te beginnen, betekent dat, ik, dat er een aantal dingen gebeurden. Ja? Eén, ik ging anders lezen. Dus op het moment dat ik nu uh, een boek lees, dan lees ik het altijd met het idee dat ik een blogpost over ga schrijven. Tachtig uh, procent van de tijd doe ik het niet, want daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar het feit dat ik, het, dat ik denk dat ik iets over moet gaan schrijven, zorgt ervoor dat ik het anders lees. Want ik, ik, ik lees het veel actiever, gezonder. Oké? Okay? Um, ik lees het veel actiever. En het dwingt mij uh, om te reflecteren op een aantal zaken. En daarvoor zou ik dat niet zo snel doen. Dus het dwingt mij om mijn eigen creativiteit aan te spreken. En dat sluit wel een beetje aan op denk ik, het verhaal dat zo meteen komt. Maar het sluit helemaal aan omdat het blog heeft ervoor gezorgd dat ik in contact ben gekomen met allemaal mensen die ik daarvoor uh, nooit zou tegen zijn gekomen. En dat zorgt... En dat bedoel ik met het internet mijn wereld verandert. Ik schrijf een blogpost over dat ik met mijn telefoon, dat ik had dat ik een beetje loop kloot, had ik een klein programmaatje ontwikkeld dat ik zelf handig vond. En dat had ik hier opgeschreven. En ja. um, drie dagen later heb ik een reactie van de marketingmanager van Nokia, die over dat soort programmaatjes op de Nokia telefoon gaat. Die wou graag een keertje met mij praten over hoe, wat ik er maar van vond. Bladda, bladda. Dus het zorgde voor een contact wat ik normaal nooit... Zou kunnen hebben. Het zorgt voor hem ook voor een contact die hij normaal niet zo snel zou vinden. Ik had een recensie geschreven. Ik ben binnen Shell verantwoordelijk voor een aantal dingen, maar voor één ding waar ik ook verantwoordelijk ben, is uh, ik ben moderator van het um, Global Learning Professionals Forum. De Shell, alle learning professionals binnen Shell, stuk of duizend of zo, so, die zijn lid van een uh, discussieforum waar ze kennis met elkaar hebben. En dat probeer ik te modereren, en dat is een relatief nieuwe job voor mij. Dus als ik iets moet leren, dan pak ik op het uh, dus dat een boek. Ik, ik had een boek gelezen dat heet Managing Online Forms. Of zo. En ik had er een hele recensie over geschreven. En van, nou, dit vond ik leuk. Dit, dit, dit. En jammer genoeg beantwoordde een aantal vragen die ik had, beantwoord het niet. En uh, nou, twee weken later krijg ik een hele reactie van de schrijver van het boek. Ja, bedankt voor het lezen. Um, super dat je het, uh, uh, uh, dat je het leuk vond. Sorry dat ik een aantal vragen niet heb kunnen beantwoorden. Dat ga ik nu nog eventjes voor je doen. Dus het staat echt iets van uh, anderhalf of viertje teksten om. Dat soort reacties die, de, die ontstaan door het internet. Het internet brengt mensen bij elkaar op een manier die niet mogelijk is. Dus eigenlijk, en dit is een van de dingen die je in de online versie niet zal horen, want dan knip ik het natuurlijk uit. Eigenlijk is een bedrijf als Shell niet meer van deze tijd. Ja. Uh, ik denk dat zulke gigantische organisaties die horen bij een bepaald soort uh, maatschappelijke situatie, waarin het zinvol is en waarin het ook uh, uh, qua kosten efficiënt is. Op dit moment zitten dit soort organisaties alleen maar zichzelf in de weg, dan. omdat het op het internet allemaal uh, efficiënter kan Dus dat is ook iets wat ik probeer binnen Shell te vertellen en Shell begrijpt dat natuurlijk ook wel, maar nou ja, wat doe je eraan als organisatie? Um, dus ik wou jullie heel even het woord geven. Nou, dat kan ik wel doen. Van, um, want ik denk dat jullie het beter weten dan ik. Tenminste, dat hoop ik. Daar ga ik vanuit. En dan gaan we even drie vragen beantwoorden. Eén, wat is blended learning? Twee, waarom zou je het doen? En drie, wat willen jullie erover weten? Nou, dat weten jullie sowieso beter dan ik. Maar ik denk, ik hoop die twee ook. Dus ik moet heel even snel. Ik ben heel slecht voorbereid. Dus begin maar alvast te praten hoor. Versen... Vertel, wat is Blended Learning? Wie, wie spreekt? Dat doe ik voor jou even Hé, kom op. De mix tussen online De en real. Mix tussen online en, uh, real world. en real world. Ik noem het altijd meetspace. Ik weet het niet. Meetspace? Met een Nee, vlees. vlees oh, <laughs> oh. <laughs> wat is nog meer? Geen idee? Hoop leegmaken. Als jij het doseert, Richard, wat doe je dan? Verschillende methoden: werkwijze, inspelen of leerstijlen. Doseren, niet met, uh, met de zet. Ja, neem het S. S. S. Sorry, S. <laughs> ja. Ja. Doe, -sieren. Doe -sieren. Nog andere dingen die jullie kunnen voorstellen? Ik ga de lucht. Nee, dat is paal. Omkeren. Omkeren <hijen> van de rollen. Oh, ik ga op de omkeren. van de rollen. Nou, daar is het wat is en dat en dit geheel combineren? Schudden maar. Als je een papier had, dan kan je dat zo snuien. En wat zeg maar de filosofie van Moodle? Hoe heet dat al Ja, zeg het maar hardop op ja. durf het. Sociaal constructivisme. Sociaal constructivisme. Leg eens uit. Ja, nou. Waar, waar komt het eigenlijk vandaan? Okay. Van, van elkaar leren. Van elkaar leren. Simpel. Nou, ja. Wat jammer is. De meeste van jullie zullen niet zeg maar, in een corporate setting zitten. Maar als je ergens naar. Dus hele grote bedrijven hebben training afdelingen. En die hebben nu. Dus de hot thing is blended leren. Ja. Dus nee, we moeten meer blended gaan doen. We moeten, ja, dus, ik zit de hele dag in meetings. We moeten meer blended uh, oplossingen aanbieden en we moeten iedereen heeft het over blended learning. En eigenlijk vind ik het zelf een soort containerbegrip, ja, want je kan er alles onder verstaan. En ik als docent vind het een soort van verzelfsprekendheid. Ja? dat je doseert, dat je ingaat op behoeften, dat je inspeelt op leerstijlen. Als je dat niet doet, wat voor docent ben je dan? Elke docent weet dat je dat je dat je het meeste bereikt door uh, een afwisseling in werkvormen te vinden. Dus blended learning wordt traditioneel in het bedrijfsleven, werd het vooral gedefinieerd inderdaad zoals jij net zei, Lydia, een mix tussen online, dus uh, op afstand onderwijs doen, en uh, virtueel. Dus je moet je voorstellen, er worden ongelooflijk veel euro's of dollars ze hadden, uitgegeven aan uh, leren in organisaties. Mensen sturen mensen face-to-face -face cursussen. Dus iedereen gaat, je moet je. Simpel bijvoorbeeld uh, de garage. Ja? Je bent een Honda dealer. Je hebt medewerkers. Honda komt met een nieuw model uit. Wat doe je? Je stuurt jouw medewerkers, en dat doen alle andere Honda ook, naar een of andere klein kutzaaltje in Utrecht. Uh, en dan moeten ze dan een uur lang naar PowerPoint kijken. Ja? Over uh, de nieuwe Honda Insight. Zoveel uh, uh, liters per kilometer. Zo, ja? We kunnen dit erin bouwen. Um. Mensen snappen a dat het niet echt goed is, dat beginnen ze ook te begrijpen, maar de voornaamste reden is dat het gewoon te duur is. Ja? Iedereen een dag niet kunnen werken, allemaal in de trein of in de file naar Utrecht, daar dat zaaltje huren, dat gaat niet werken. Dus wat ze nu gaan doen is zeggen, nee we gaan dan bijvoorbeeld dat feest-to-feestgeheel te inkorten, we maken ze zo klein mogelijk. En dan doen we daarvoor een beetje online, dat noemen we pre-work. Dus alsof, zeg maar, alsof het geen werk is, alsof het iets wat je voor het werk doet. En, uh, en daarna doen we nog een stukje online, maken een community. En dan hebben we het landing learning. Dus de traditionele betekenis van het blended learning komt denk ik heel erg van uh, kosten drukken. Ja? En het idee van wat we gaan doen is minder face-to-face -face en meer online. Wat een interessantere interpretatie van het begrip Banded Learning is. En dat is de interpretatie die Shell doet. Want ik werk bij Shell voornamelijk omdat ik vind dat ze hele interessante dingen doen op het grond van leren. En dat is het idee dat, uh, dat het meer een mix moet zijn. Dat, dat er ook nog een andere mix die jullie hebben gemist het is tussen formeel en informeel leren. Dus uh, gestructureerd. Formele leren kan je voor mij dus een beetje definiëren als leren waarvan je zeg maar, de resultaten bewaart ergens. En waar iemand een rapport erop draait van kijk, zoveel mensen hebben het gehaald en dat waren de cijfers. En informele leren is zeg maar die, je hebt zo'n fameus grafiekje, ik heb hem hier niet bijgezet. Maar dat is uh, uh, 80% van het budget gaat naar 20% van de resultaten, dat is namelijk het formele leren. Terwijl 20% van je chat gaat naar 80% van de resultaten, namelijk het informele. Dat is dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen, elkaar communiceren met e-mail, met e via uh, chat, uh, in discussieforums, elkaar opbellen, etc. Gewoon elkaar, ik kom er even niet uit, kun je me even helpen? Dat is veruit. meer. Dus als je daar een soort mix van weet te maken, dat zou je Blended Learning kunnen noemen. Maar wat Shell echt Blended Learning noemt, is um, het idee om uh, leren en werk uh, in elkaar te pakken. Dus het idee, uh, eigenlijk zou leren en werk hetzelfde moeten zijn. Uh, dat zou ideaal blended learning zijn. Maar uh, leren in een organisatie, voor een organisatie, heeft alleen maar zin als het zeg maar business impact heeft. Zoals wij het noemen, dus het moet... Het moet, het moet het moet het resultaat hebben dat mensen hun werk... ...of beter doen, of sneller, of te kopen. Oh, het, het moet meetbaar zijn. Dank je. Uh, uh, en als het je dus lukt... ...om ervoor te zorgen dat mensen... ...alleen maar... Op ...de dingen leren die heel relevant zijn... ...voor hun werk... ...dan is dat succesvol. En ik, jullie, wij, jullie zijn allemaal wel eens op cursus geweest... Ja, ...een hele dag ergens... ...en dat je terugkwam en je... Nou, Broodjes waren lekker. Uh, yeah? Ik mocht met de eerste klas in de trein. Soms zijn de broodjes niet lekker. Uh, en ik heb er voor de rest... Uh, yeah. Wat, heb ik Wat heb ik eigenlijk geleerd? Wat ga ik er in de toekomst mee doen? Hoe nodig? Yeah? Waarschijnlijk niks. En dat is natuurlijk mislukt. Van, zeker vanuit het perspectief van de organisatie. Jij vond het misschien leuk. Maar <coughs> nou, je kan denk ik ook je tijd beter besteden. Maar vanuit het perspectief van de organisatie is dat niet zo dus uh, ik ga eventjes, dit ga ik overslaan, Is er iets wat jullie, voordat ik met mijn echte verhaal begin, bijna, is er iets wat jullie erover willen weten? Vragen vooraf. Ik heb namelijk nou een hele kant mensen die zeg maar aan het einde als er nog twee minuten zijn zeggen van vragen. Dus ik wil het nu van tevoren graag weten. Dat betekent ook dat we zo meteen, krijg je niet nog een keer de kans. Dus nu moet je ik heb wel een vraag nog even de daarvan, misschien krijg ik het graag een plekje. Ja? Uh, ik zie wel een verschuiving dat mensen voorheen meer uh, bereid waren om te investeren in toekomstige toekomst te functioneren. Dus ik ga een cursus volgen voor om mijn algemeen te ontwikkelen in mijn vak, waar ik misschien over drie maanden pas wel ga hebben En dat mensen nu zeggen, ik sta nu in de modder help. En dan wil ik nu een cursus van maximaal 10 minuten, waarin ik even snel leer wat ik nu moet doen om de zaak op te doen. Er zit een spanningsboog in het uh, te behalen leren moment waar ik heb uh, gehouden. Ja. Ik ben een dag cursus geweest, dus ik neem er niks van mee. Nee, misschien niet voor nu, maar wel voor iets wat je pas in de toekomst nodig zou En dat, dat zie ik eigenlijk steeds minder gebeuren. En dat mensen meer accenten gaan leggen op ik wil nu iets leren, want eigenlijk over de hele vragen. En komt het vanuit de lerende, of komt het vanuit de organisatie? Vanuit de lerenden. Dus de leren is om... Ja, je ja, wil meer een F1-toets. Ik sta nu in de Dat een woord in het Ja. dat is ook dat het bij, niet Ik zie dat bij nogal wat bedrijven gebeurd. Ja. Okay. Dan nog een klein vraagje uh, over. maar de is dat eigenlijk meetbaar. Hoe koop je? Trouwens, deze tweede zit er wel in de presentatie. Deze niet zo. <laughs> nog <laughs> andere vragen. Ja, als je die niet meer goed werkt. Ik heb het schoor weer op zelf gedaan. In het bedrijfsleven is het anders dan bij school Een zeg je maar. In school heeft traditioneel zeg maar, uh, uh, twee doelstellingen. Eén is uh, uh, persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Twee soort socialisaties zodat je met de maatschappij blijft werken. Uh, in het bedrijfsleven is het ook anders. Het bedrijf, uh, ja. ik weet niet in welke mate ik kan zeggen ik je het bedrijf ben voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Als je natuurlijk slim bent, wel, misschien zorgt dat je je medewerkers ben, maar um, er hangt dat af van zeg maar, het soort medewerkers waar je het over hebt? Heb je het over um, geologen die niet te vinden zijn en die uh, uh, acht keer mijn salaris verdienen? Of heb je het over uh, um, mensen die uh, uh, op een boorplatform uh, uh, low skilled label doen? Maar dat maakt ook uit in wat voor soort investeringen je in bedrijf. Maar ja, we komen we, ik ga het echt over leerprincipes hebben. En die zijn ook gescholen in het aantal. En die kan je misschien dus ook vertalen naar gescholen. Dus dat helpt het, um, het, het, het, het raakt een beetje wat je als laatste zei. Omdat ik zat even na te denken over jouw opmerkingen. Over die dagen die je dan weg bent geweest. En dan terugkomt en denkt van wat heb ik nou geleerd. Uh, en vervolgens dacht ik, volgens mij heel sociaal, constructivistisch dacht ik, het feit dat je uh, met gelijkgestemden bent geweest, uh, dat heeft op zichzelf heeft dat al meer bijna gehaald. Uh, en uh, dan, dan vervolgens moest ik bij jouw opmerking daaraan denken, want uh, uh, als namelijk er een ontwikkeling is van, dat moet je niet doen, want het is niet efficiënt... En dan krijg je dat soort leermomenten krijg je niet meer, omdat je dan niet eh, bij elkaar bent en met elkaar eh, van gedachten wisselt. Dan ben je volgens mij wel het, zeg maar juist loodrecht op sociaal constructivisme bezig, waar het juiste bedoeling is dat je samen tot leren gaat. Je kunt gewoon Als... op het moment dat je dat met dat probleem zit sociaal leren. Uh, nou, ik zeg ook niet dat het niet, op een andere manier niet zou kunnen, alleen. Uh, uh, ik zeg alleen maar dat uh, ook een dag dat je bij elkaar zit, die een fysiek in levende leven, dat dat op zichzelf natuurlijk wel een hele Maar, dat is iets wat ik heb geleerd in het bedrijfsleven: is zeg maar, uh, je moet maximaal dus uit je tijd halen. Dus als dat het enige is, dan is het wel wat zonder, Want de meeste van, van dat soort sessies zijn altijd. Er is iemand die een pauw, net zoals dit bijna, ja, ik vind het ook uh, heel slecht van mezelf. Ik vertel een verhaal. Ja, en ik hoop dat het een beetje entertaining is en niet een heel saaie pauw op slide, Maar meestal is het, is, het, is het een soort van uh, eenrichtingsweg. Nee, en, en gebeurt wat ja, maar, jij zegt, gebeurt dus tijdens de lunch. Maar, ja, maar ja, nodig mens mensen dan alleen ja, uit voor lunch. Ja, maar als ik thuis. Nee, ja, nee, ja goed, maar dat heb nou, ik okay, nog steeds een dag. En, en waar we het gaan dus hebben, als je, als je leren goed ontwerpt, want ik denk dat het een kunst is, en het is ontwerp, en wij noemen het learning design, dan um, faciliteer je dat soort ontmoetingen die gaan over het werk wat je doet. Dus daar komen we voor. En daar hoef je elkaar niet voor te zien, want jij weet net zo goed dat dus je, je elkaar ook in een forum uh, diepe relaties, diepe inhoudelijke relaties. Dus dat is de uitdaging. En daar kom, daar kom ik zo. Op. Dat is een interessant punt. Nog andere dingen. Niet, dan ga ik beginnen. Geen vragen meer hè. Ik heb nog zeven minuten. tijd is Oké. Oké. Oh ja, ik had nog iets anders. Ik, ik, <laughs> <laughs> ik had, ik zat te kijken, want het liefst had ik nou gewild dat jullie uh, allemaal aan het type waren uh, daarnet in plaats van ik. Ja. Maar, maar als je mij als eens vaker hebt horen, paard, dan weet je dat ik meestal zeg, ik ga dus nu open, dat wat wij vooral moeten doen is onze leerlingen of onze deelnemers ik, aan het werk zetten. Uh, en het liefst moeten we ze dingen laten maken die andere mensen gaan zien. Dus het feit dat dat blog voor mij die impact heeft, dat werkt alleen maar omdat er, ik zeg maar, die dertig lezers heb. De veel meer zijn het er niet, vaste lezers. Dus werkt nou, misschien dat het honderd uh, zijn of zo. Maar het feit dat ik het maak eigenlijk voor andere mensen, betekent dat ik het op een hele andere manier aanpak. En dat ik veel meer altijd nadenk. En als je dus goed leren wil doen, is, moet je zorgen dat jouw leerlingen dingen maken die andere mensen gaan zien. Want op dat moment maken ze het op een andere manier dan als ze het voor jou of voor zichzelf maken. En het is doodzonde. Hoeveel zeg maar, werk doen leerlingen, of ze nu even over veel school hebben, die alleen maar door de leraar gezien worden. Gigantisch veel werk. Doodzonde. Ja. Um, en ik was op zoek naar een toeltje waar mensen zonder in te loggen uh, snel dingen gewoon op het scherm konden rammen. En dat was dit. Alleen toen dacht ik, volgens mij heeft niemand per pc en zo. Klopt ook. Maar ga hier eens een keertje naar kijken. Ja. Scribble.com. Je drukt hier op je start Scribble Now. Dan start er gewoon uh, een uh, whiteboard. Die URL geef je aan iemand anders. En die kan dan ook lekker meetypen en tekenen. Dus je kan hem met z'n allen tegelijkertijd uh, virtueel is Tussen Jootje. Nou, hoe zit leren bij Shell in elkaar? Zo. Um, so. <laughs> well, nou, Ja, yeah? Dus, um, laat la ik zeggen, A ah, er is goed over nagedacht. Um, dus er dus zijn hier drie lijnen te herkennen. Individual driven, line driven en vanuit het le uh, leerperspectief. Dus individual driven, elke uh, werknemer van Shell, die heeft uh, twee documenten die hij al is Eén is de goal vergeef me als ik het allemaal nog niet zo goed werk, ik werk nog niet zo lang. Goal and performance appraisal en je individual development plan. Dit gaat zeg maar, hier staan zeg maar je doelstellingen voor het jaar, wat er van je wordt verwacht. Um, afhankelijk van wat er wordt verwacht, wordt er gekeken van kan je dat eigenlijk wel? Welke gaten heb je nog om dit te doen? En op basis daarvan maak, schrijf je een ontwikkelplan voor het jaar, voor de dingen die jij nodig hebt om te zorgen dat je gaat voldoen aan je en, e en echt iedereen heeft het, dus mijn manager heeft de GPA en haar manager en zijn manager. En, die, en dat, dus dat wikkelt allemaal ook down, dus mijn doelstellingen zullen een sub-onderdeel zijn van de doelstelling van mijn manager. Dus zo werkt dat ongeveer. Dat um, wordt er allemaal gecentraliseerd bij. Er wordt wel, eens, er wel ongestructureerd nee, nee, he, nee, dat dacht ik niet. <laughs> Nou, dat, komt, dat, dat, dat heeft dus ook te maken met de lijns, dus met, met de doelstellingen van het bedrijf zelf. En um, op basis daarvan worden de leerprogramma's ontwikkeld. Dus hieronder zie je dat er een, een learning portfolio wordt gemaakt. Die ervoor kan zorgen dat de competency caps die er worden gezien. Ik moet daarom de Engels even gebruiken, want anders duurt het echt heel lang. Uh, dat die uh, ingevuld kunnen worden. Dus... En dat, nou ja, dat, dat wordt dan, er zijn dus een aantal formele learning events die dan worden georganiseerd. Uh, en daar is een soort platform voor uh, dat. die organiseert alles. En vanuit daar wordt een heleboel e-learning gestart en ook een heleboel soort virtual distance courses. En die draaien tegenwoordig in moeder. Uh, ander plaatje. De strategie is om dus leren en werk uh, te integreren. Dat is een beetje het idee. En um, er is een soort of cultuur om kennis te delen. Ik zal zo meteen een aantal voorbeelden van geven. En dus uh, coaching is een geformaliseerd concept in Shell. Dus je kunt voor als je, als, als jij op een gegeven moment hebt dat je iets niet kan, dan kun je daar een coach voor vinden die je daarbij helpt. Dus coaching is een soort onderdeel van een soort informeel, tussen informeel en formeel in. Achter de stellen? Een subvraag. Ja, dat ja, dat mag de wel, de vragen, de vragen de mag de niet. En hoe wordt die cultuur gestimuleerd binnen Shell? Ja, daar zit een heel marketing, er zit zeg maar marketingpoot intern achter. Ja, dus, uh, ik heb ask, learn, share uh, buttons bij wijze van spreken. Ja, dat, dat, zit, dat zit er heel diep in. Dus, dus, en ik, ik kom wel met een aantal concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld Shell en Wiki. Dat draait op, op MediaWiki, dat is de software die achter Wikipedia zit, diezelfde. In. En daar zit iets van 50.000 gebruikers in, die samen iets van 40.000 artikelen dat krijgen. Je, phone ja. persistent ja. memory is full, saving video to RAM, stop recording to avoid losing this. Stop or go? Dan ga ik met deze wel verder met de laatste twee Ga maar door tot die zeg maar uh, stopt. Tot hij vloek zegt. Kom wel goed. Oké. Okay. Um, uh, dus dat is één voorbeeld ervan. Die globale netwerken is er een voorbeeld van. Dus dat is een manier om heel makkelijk met uh, mensen die overal door de, door de hele wereld heen. Ongeveer hetzelfde werk doen als jij om met hen in contact te komen. Er is een uh, uh, soort uh, database van experts over, over bepaalde onderwerpen. Dus als je echt een specifiek onderwerp hebt, dan is er een expert geïdentificeerd die bereidt zijn vragen te antwoorden. Er zit coaching in. Er is ook een heel mentoringprogramma. Die gaan meer over je uh, je, je carrière-doelstellingen binnen Shell. Dus Shell gaat er nog altijd vanuit dat ze iemand aannemen dat ze dat voor de rest van hun leven bij Shell werken. Lang de olie <laughs> Maar dat is het idee. Dus ze nemen mensen aan en zeggen van we zorgen ervoor dat jij binnen Shell een x-aantal carrières hebt. Meestal stap je elke vier jaar over naar iets anders. En dat is nog steeds hun ambitie. Ik denk dat dat wringt met het huidige tijdsgewicht. Maar um, dat zit wel achter het systeem. Oké. Okay. Waar ik het over wil hebben, zijn de Merrill Plus-principes. Dat noemen we uh, binnen Shell zo. En dat zijn uh, elf, zo hangt van hoe je twaalf principes die we gebruiken om kwaliteit te meten van cursussen. En um, Merrill, dat uh, is David Merrill, die heeft, dit is een seminal article in uh, Instruction Design Theory, die he heeft een artikel gezegd dat heet First Principles of Instruction. En die heeft dus een heleboel... Uh, uh, academische literatuur verzameld en uh, bij elkaar geschraapt en geanalyseerd en is uitgekomen op een soort van vijf principes die ervoor zorgen uh, die, die, hij noemt ze necessary for good learning hè? dus zonder deze dingen uh, is het gewoon niet goed klaar dus we komen erop hoor uh, toen zijn Betty Collins. wie kent Betty Collins? ja, is van Twente inderdaad uh, nou, die is nu met pensioen pensioenwissen maar die heeft binnen Shell, binnen één tak van Shell, de rijke tak, de, de exploration and production tak. Zeg, uh, we noemen dat upstream, dus hetgeen, hetgeen, alles als het nog onder de grond zit bij wijze van spreken. Daar is er heel veel onderzoek gedaan op basis van die merrill principes welke dingen binnen uh, een corporate context nog nodig zijn om het succesvol te maken. En zij heeft dan samen met Anoush Mardian, dus van de uh, University of Caledonia, hij is een artikel over geschreven, dat heet uh, Mel Plus Blending Corporate Strategy and Instructional Design. Dus hoe kun je zeg maar, de strategie van het bedrijf en uh, die vijf principes, wat vroeg je er nog aan toe? En dan kom je dus op 12, dus die wou ik kort toelichten. Dat ga ik even één voor één doen, maar dat is maar een woord en ik vind dat een beetje zonde, dat is niet visueel genoeg voor jullie. Dus wat ik heb gedaan, is ik ben naar com 5 gegaan, jullie kennen com 5 Nee. Dat is een zoekmachine voor foto's op Flickr, maar je kan bij het zoeken, kan je aangeven wat voor soort licentie de foto moet hebben. Dus ik heb gezocht naar foto's die ik hier vandaag compleet legaal aan jullie kon laten zien. En ik heb dat gedaan met mijn favoriete Flickr tag, DK. Als je in Flickr zoekt op foto's die getagd zijn met DK, dat is een soort, ja, wat he, hoe noem je dat, verval. En dan zie je de mooiste foto's. Want voor Paul is verschrikkelijk mooi fysieel. Dus als je mijn verhaal niet interessant vindt... dan heb je in ieder geval hele mooie foto's. Die absoluut niets met het verhaal te maken hebben. Ja? Maar uh, wel leuk zijn. Dus business anchoring. Dat is het eerste principe. En dat is het idee dat... Uh, wat de persoon leert... moet te maken hebben met zijn of haar werk. Dat is heel logisch. Maar het betekent ook dat je bijvoorbeeld... Uh, in, in Mel die we het, uh, je begint met een probleem en dat moet een real life probleem zijn. Want tekstboekproblemen, dus dingen die in boeken staan, die zijn vaak te simpel, et cetera. En in de echte wereld zijn problemen veel complexer. En moet je bijvoorbeeld samenwerken met uh, mensen die daar helemaal geen zin in hebben. Of weet dus het idee is altijd dat een cursus begint met een echt probleem. En dat wordt vertaald naar... Een cursus. Of heel vaak vragen wij ook aan cursisten om een probleem mee te nemen naar de cursus. Ja. Dus uh, er wordt een uh, nieuwe manier van uh, uh, bidding ingevoerd binnen Shell. Dat, dat, dit is een verhaal van een paar jaar geleden. Ze dus we werken bijvoorbeeld met seal bidding. Ja, dus we hebben een heleboel vendors die willen iets in Shell verkopen. Dus wij willen natuurlijk de goedkoopste, Dus dan moeten ze zo'n gesloten uh, uh, bot doen. Nou, dat, dat werd verplaatst naar online bidding. Dus die cursus die zorgde ervoor, daar mochten alleen maar mensen aan meedoen die binnenkort uh, daadwerkelijk een bod moesten organiseren. En die cursus organiseerde er helemaal omheen van, nou je gaat je eerste online bid doen, dat ga je ook echt doen en uh, zo werkt. Dus je begint met een real world probleem. Als je trouwens dus een Creative Commons ding gebruikt, dan moet je altijd zeggen waar het vandaan komt. Ja? Dus er staat onder elke foto, de gebruiker of flicker van de foto. En ik heb van tevoren gezegd dat ik weet de consistentie. En dat hoor je er eigenlijk gewoon nog bij. Te zetten. Het tweede idee is activation. Dus dat is mensen, zeker volwassenen, die hebben hun hele leven al geleerd. En uh, dat, datgene wat ze al weten is een hele rijk context. Ja, Mooie foto's. Ja, dus, ja. Wat niet geactiveerd wordt, maar... Ja, de mieren worden geactiveerd. De titel hè? van de foto is ook... Dinner has arrived, geloof ik. Ah, okay. ja. um, maar activatie is, is zeg maar... Um, je maakt leren heel veel uh, beter... als je mensen eerst vraagt... wat ze al over het onderwerp weten. Ja? Dus je moet zorgen dat datgene wat ze weten... moet. Dus het betekent niet dat je actieve les moet geven... waar mensen actief moeten zijn... We denken dat datgene wat ze al weten, moet geactiveerd worden. Dus heel vaak worden in cursussen aan het begin, worden mensen gevraagd om voorbeelden in te brengen uit echte praktijk. Dingen die ze in het verleden meegemaakt hebben, etcetera. die maken het veel relevanter. Dus dat is altijd een principe. Zit je nou echt aantekeningen te maken? Het is online beschikbaar. Het is Ja, maar, het, het, ja, maar het dat is niet is manier hiervan denken. Klopt. Jij noemt woorden, ik schrijf niet op wat jij hier hebt staan. Maar dan mag ik, ik het wel weggooien als je klaar bent. Nee. <laughs> ja. Dan mag ik niet. Um, demonstration. Dus heel vaak doseren wij door uh, presentation. Dus wij vertellen een verhaal uh, in plaats van dat we iets demonstreren voor hoe je iets doet. Dus dit is een beetje, toen ik uh, studeerde voor gymleraar, Krijg ik dat dan had ik een artikel en zo. Het is heel simpel. Uh, wat zijn? Plaatje, praatje, taatje. Yeah. Dus je moest <lacht> zeg maar, je moet het even voordoen, dan ging je daar even iets over vertellen en dan moest je het zelf doen. Dat was het idee met de uh, Maar dit is, dit is ook het idee. Uh, je, je moet zorgen dat je echte dingen voordoet. Dus je moet ook zorgen dat de voorbeelden die je geeft, dat die relevant zijn voor de context. Waarin die, waar die mensen werken. Dus je, je, je moet zorgen dat je echt aansluiting vindt bij je publiek... ...en dan demonstratie doet die echt relevant zijn voor uh, bedrijf. Het andere is application. Dus dat is in feite dat de kennis die ze in jouw cursus doen... ...die moeten ze daadwerkelijk ook toepassen. Dus je moet altijd zorgen dat ze kunnen oefenen. En het oefenen moet ook weer uh, de echte complexiteit van een echt probleem hebben. Dus je moet niet uh, heel vaak... Uh, is het toepassen bijna ons bij leren, is dat je zeg maar vier multiple choice vragen beantwoord yeah? in zo'n e-learning module. Dat is natuurlijk geen kennis toepassen. Dus toepassen is dat je daadwerkelijk, datgene wat je hebt geleerd op een nieuw probleem, niet hetzelfde probleem wat in de cursus zat, um, toepast en uitwerkt. Dus ik moet wel echt een beetje de tijd dus gaan versnellen. Um, integration. Dat is het idee dat datgene wat je leert, um, moet, moet je zeg maar echt in jezelf opnemen. Dus je moet het integreren met datgene wat je, wat je weet en met het werk wat je doet. En dat wordt op een aantal manieren gedaan. Daar kom, daar kom ik zo eigenlijk op. Dus nu komen we bij de dingen die, zeg maar, door Betty Collis en uh, Anoes uh, specifiek voor Shell zijn uitgebreid, maar die ik denk overal geel. Ja. Dus zij zeggen, leren, leersituaties. Moeten uitnodigen tot collaboration. Dus voor mij betekent dit. Je leert nooit in je eentje. Ja? Je, je, achter een pc zitten. En kijken naar een soort uh, powerpoint. Die op je afkomt. Dat is niet leren. Leren is als je samen moet werken met andere mensen. Uh, omdat je daar veruit. De meeste resultaten haalt. Dat is iets wat, je, wat Wat ik ook heel erg in Moodle terugzie. En wat volgens mij. In het VO samenwerkend leren. En dat soort concepten is. Dan het andere idee is dat je knowledge sharing moet doen. Dus. Um, ja, mooie foto. Um, dat is het, het idee. Dat, dat wat je leert. Dus dat gebeurt, dat gebeurt ook in Shell. In Moodle wordt er heel veel um, materiaal gemaakt. En kennis gemaakt eigenlijk. En dat moet eigenlijk ook Moodle weer uit. Dus mensen worden uitgenodigd. Om datgene wat ze produceren in de leeromgeving, om dat bijvoorbeeld in de Shell Wiki te zetten. Dus in jouw uh, ontwerp uh, vraag je al van mensen van zorg dat je wat je meeneemt, dat je dat ook deelt met de andere medewerkers, met je manager, met weet ik veel. En daar moeten ook een aantal uh, uh, wegen voor zijn. Reuse, dus dat, dit is denk ik een soort uh, kostenaspect. Je bent heel verstandig dat je ervoor zorgt dat de goede dingen die gemaakt zijn, dat je die hergebruikt. En dat is a, uh, design wat jij hebt gemaakt, maar het is ook resultaten van studenten in jouw cursussen. Uh, die kan je heel goed gebruiken als een soort input voor de volgende cursus. Of als een voorbeeld of als een Dat wordt bedoeld met reuse. Um, differentiatie, nou, dat is eigenlijk het idee van inspelen op verschillende leerstijlen. Het is ook iets wat je in het onderwijs. Uh, nou ja, ik, ja, ik vind het echt een soort van uh, open deur, ja, maar dat je dus aanpast. Eigenlijk bedoel je hiermee. Je moet heel goed weten wie je publiek is. En je moet ervoor zorgen dat wat jij doet, dat je het aanpast op je publiek. En als je publiek eenvormig is, dan, dan hoef je niet te differentiëren, maar dat is zelden het geval. En binnen Shell heb je, heb je een hele afdeling die houdt zich bezig met het heet DI, uh, Diversity and Inclusiveness. Dus het gaat ook over. Als globale company moet je heel uh, bewust zijn van culturele verschillen die er gewoon heel erg zijn. En als je uh, leerdingen ontwerpt, moet je... Nou, kijk, jij, jij ontwerpt in Nederland, ontwerp je voor je VL-klas en je kent je leerlingen. Dus dan spreekt dat voor zich. Maar als jij iets ontwerpt waarvan je eigenlijk niet weet of het iemand is in India of in uh, Qatar of in Brazilië of in Australië die het gaat doen, dan betekent dat je het op een andere manier moet vormen. En dat heeft, nou, dat heeft ook met techniek te maken. Ja. Niet iedereen heeft breedband internet op zijn mobiele telefoon. Dit is, ja. Dit is een heel belangrijk ministerieel. Misschien moet je die in het onderwijs vertalen als uh, ouder ja? in plaats van supervisor. Ik denk dat het onderwijs superbelangrijk is dat je altijd ouders betrekt bij uh, wat je met leerlingen doet. En hier is het idee binnen Shell dat, dat eigenlijk als een medewerker gaat leren... ...dan moet de manager van die medewerker daar betrokken bij zijn. Dus die moet niet zeggen, nou weet je wat, ga jij lekker een cursus doen... ...en ik zie je ja, over een week als je weer terugkomt. Maar je moet ervoor zorgen dat uh, die manager... ...en dat doen we ook heel vaak met hele expliciete leercontracten. Dus die cursus die komt in een online cursus. Het eerste wat iemand moet print is een soort contract... ...dat hij samen met zijn manager invult van... Wat ga ik uit deze cursus halen? Hoe ga ik toepassen wat ik in deze cursus doe in mijn werk, etc. En op dat moment en dat wordt dan aan het einde ook geëvalueerd. Dus aan het einde van de cursus wordt aan de supervisor gevraagd. En kan hij het nu beter? Hè? Dus dat is supervise zijn belangrijk. En dan uh, ja, good technology design is ook heel belangrijk. Dus dit gaat voornamelijk over dat de technologie die je gebruikt moet je heel bewust ontwerpen heel bewust gebruiken. Dus je moet de juiste technologie inzetten voor het juiste probleem. Dus we hebben binnen Shell uh, Moodle, maar ik zou binnen Shell bijvoorbeeld nooit chatmodule gebruiken van Moodle, want daar hebben we gewoon MSN Messenger voor, waarin je heel makkelijk kan zien wie er online is. Um, er zitten ook, in bijna elke cursus die we in Moodle ontwerpen, zit ook een, uh, een aantal um, teleconferenties. Shell heeft een hele goede infrastructuur waarin uh, het mij echt... Uh, nou ja, het enige wat ik hoef te doen is jullie een nummer te sturen en dan kunnen we samen met z'n veertig in een telefoongesprek zitten. Dus dat soort uh, dingen moet je, alle mogelijkheden die je qua technologie hebt, moet je ook goed inzetten voor je business. En je moet daar niet uh, te lichtvaardig over denken, want technologie kan een soort enabler zijn, maar kan gigantisch in de weg zetten als je het verkeerd doet. Dat is dat principe. En het laatste is niet echt het principe, maar het is wel het idee dat je een uh, assessment moet doen. Dus je moet... Je moet checken of datgene wat je uh, hebt willen bereiken, dat je dat ook hebt bereikt. En die assessment moet weer werkgerelateerd zijn. Dus je moet niet een verhaal vertellen, um, je moet niet een, een, een toetsje laten maken die alleen maar over de theorie gaat. Je, je moet echt kijken, ja je moet kijken naar of die medewerker nu dat werk anders kan doen. Dus een gedeelte van de assessment kan ook van de supervisor. Wat hebben we nou ook gedaan als je die principes um, uitwerkt? We hebben daar een soort core scan voor gemaakt. Um, dus dan zetten we rondom al die principes, stellen <coughs> we in dit geval twee vragen per principe. Dus hier staat bijvoorbeeld application. To what extent do participants have an opportunity to practice and apply their newly acquired knowledge of skill? or skill? Of by integration, to what extent are these techniques provided that encourage the participants to integrate the new knowledge or skill into the everyday work? Of um, knowledge sharing, to what extent do activities make use of global networks, wiki, natives, that's the uh, expertise thing, the centers of excellence, shell libraries and other knowledge sharing resources. En dan vul je dus in, non, little, some, much, very much. En uiteindelijk komt er dan, als <laughs> je Excel gebruikt in de Open Office, komt er een hele mooie spin uit waar dan hier staat application, integration. En dan kun je dus in één keer zien op welke punten je cursus zwak is en welke niet. En Shell is een designproces voor cursussen en voordat het echt live gaat, um, wordt elke cursus minstens één keer gedaan, een soort pilotversie. En voor die pilot en na die pilot wordt zeg maar, die scan gedaan. Wordt uh, zeg maar, die scan gedaan en dat is de manier waarop de kwaliteit van cursussen wordt. Dus dat was mijn verhaal, het is eigenlijk te laat. Vragen of opmerkingen mag niet, wikkelharde kritiek mag wel. Huh? Minder harde kritiek. is de camera uit. Uh. Camera. Nou, ik, ik, ik, me, ik ben natuurlijk niet serieus of er geen vragen Ik zou niks liever uh, willen dan dat jullie met mij in contact blijven. Want uh, ik vind dat uh, ik veel meer kan leren van de wijde wereld dan alleen van binnen mijn bedrijf. Dus. Um, de slides komen na wat editing <laughs> op uh, slideshare. Je kunt me volgen op Twitter. Ik zeg daar bijna nooit iets. Ja, kan toch? Um, ik nodig jullie uit om mijn blog te lezen en uh, contact te via LinkedIn. Dit is mijn verhaal.